1 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. Natuurlijk het D-woord. Zometeen in O.O. Den Haag. De schimmige rel rondom de dividendbelasting. Dat <lacht> vat even een vork. kan gebeuren. Over Memo's, leugens en de gevolgen. Keën van Jolen, die denken het hun van. Zometeen in de nieuwsbv. Nu eerst. De politie heeft een grote slag geslagen... in de strijd tegen cybercriminaliteit. Dat in het NOS-journaal met Amber Bransen. Ja, de politie heeft een website offline gehaald... waar DDoS-aanvallen besteld konden worden. Volgens de politie gaat het om de grootste aanbieder... van cyberaanvallen wereldwijd. Contact nu met Gert Ras, hoofd van het team high -tech crime van de politie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is dat voor website? Hoe groot is die? Ja, het is een website die DDoS-aanvallen verkoopt. Dus je kan daar als eenvoudige gebruiker een DDoS-aanval kopen... voor een bedrag vanaf 15 euro... En uh, ja, daarmee kan je Didels aanvallen uitvoeren op uh, ja, een IP-adres dat je zelf opgeeft. En hoe zijn jullie de verdachten op het spoor gekomen? Ja, We zijn getipt door uh, de NCA, dus de uh, Engelse dienst... met informatie dat de front-end van deze dienst uh, in uh, Nederland werd gehost. En daar zijn wij ons onderzoek op uh, begonnen. Nu zijn er een aantal mensen opgepakt in het buitenland... maar er zou ook een mogelijk verdachte in Hilversum zitten. Hoe zit dat? Nou, er zijn inderdaad meerdere verdachten. We hebben ons gericht op de aanbieders van deze dienst. Dus uh, zeg maar de grote jongens die achter deze dienst zaten... Daar hebben we er een heel aantal van aangehouden in, uh, in het buitenland. En in Nederland richten we ons uh, op een heel aantal gebruikers van, uh, van deze dienst. We hebben uh, met, de, uh, met het onderzoek eigenlijk de identiteit van uh, zowel de aanbieders als van gebruikers achterhaald. En uh, ja, daar gaan we nu ook mee verder. Ja, en u, u zegt het is, is een grote site. Zit er dan echt een netwerk van, van mensen achter die dedels aanvallen in elkaar zetten, zeg maar? Ja, dat klopt. Eigenlijk is uh, maar deze site, deze dienst... Uh, werkt als een soort makelaar tussen de, degene die een DDoS-aanval willen uitvoeren... en een hele technische infrastructuur die erachter zit. Daardoor wordt het uh, plegen van zo'n DDoS-aanval eigenlijk heel eenvoudig. En er zijn uh, wereldwijd meerdere uh, van dit soort aanbieders. Maar dit is uh, de grootste, of in ieder geval een van de grootste uh, wereldwijd... die dit soort aanvallen verkoopt. Ja, u, u zegt er zijn er meerdere. We horen ook veel over DDoS-aanvallen. Is dit dan het topje van de ijsberg? Uh, nou, dat is in ieder geval het topje van, uh, van de top 10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 Gert Ras, hoofd van het team high Hightech Crime van de politie. Hartelijk dank. Er is te weinig aandacht voor de veiligheid bij de groei van Schiphol... zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens de raad grijpen het ministerie van Infrastructuur en Schiphol... een eerder rapport van de Onderzoeksraad vooral aan... om te benadrukken dat Schiphol veilig is. En dat is een onvolledige conclusie, zegt voorzitter Joostra. We hebben geconstateerd dat... Schiphol niet onveilig is, maar dat grenzen in zicht zijn... en dat er absoluut actie moet worden ondernomen... om die veiligheid op het goede niveau te houden. Wat wij zien, is dat van onze conclusie... het element dat Schiphol op dit moment niet onveilig is... dat dat goed is aangekomen, dat de sector zich dat zeer heeft eigen gemaakt. We zien ook dat het tweede deel van onze conclusie... dat er de zaken moeten gebeuren om die veiligheid te verbeteren... dat dat onvoldoende wordt opgepakt... en niet wordt opgepakt op een manier zoals wij hebben geadviseerd, namelijk denk structureel na... over de positie van Schiphol. Hoe wil je met Schiphol naar de toekomst verder? Ja, het ministerie laat weten dat de veiligheid altijd voorop moet staan. Daarom is de kans groot dat er snel iets gaat veranderen... zegt verslaggever Bart Kamphuis. Dat had je in april vorig jaar natuurlijk al mogen hopen en uh, kunnen verwachten. Maar uh, nu hij het nog een keertje extra heeft ingewreven... Uh, denk ik dat uh, geen van de partijen, geen van de vele partijen die ze het belangen hebben bij de toekomst van Schiphol uh, hier aan voorbij kan gaan. En uh, zeker als de minister al zo snel, uh, het ministerie al zo snel laat weten dat zij de woorden van jou echt uh, serieus nemen, uh, neem ik aan dat uh, die, die discussie over uh, Schiphol, de toekomst van Schiphol echt al gaat. Uh,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 De president van de Spaanse regio Madrid, Cristina Cifuentes, is afgetreden. De afgelopen weken kwam ze in opspraak voor het vervalsen van een universitair diploma. En nu is er een filmpje opgedoken van een diefstal uit een supermarkt. Rob Zoutberg in Madrid, wat is er te zien op die beelden van de bewakingscamera? Ja, we zitten er hier met open mond naar te kijken. Het zijn beelden uit 2011. We zien de bewakingsruimte van een supermarkt. Naar binnen geleid wordt op dat moment de vice uh, regio president van Madrid. Christine Cifuentes met een tasje bij zich, een bewaker bij zich. Ze moet dat tasje leegmaken en uit die tas komen uiteindelijk twee potten anti-rimpelcreme ter waarde van 40 euro tevoorschijn die ze daar neerzet. heeft ze niet betaald en uh, we zien ook nog dat ze de hele tijd op zoek is naar bonnetjes, maar die kan ze niet laten zien. Ja, hoe loopt dat af? Ja, het loopt af op een, op een manier die eigenlijk nog erger is... dan de diefstal die je aanvankelijk vermoedt. Even later, hè, de bewakers herkennen haar niet. Dat gebeurt er. Er komen er ook twee agenten bij. Twee agenten die worden gebeld herkennen haar wel. En die... Uh, die krijgen de opdracht om haar zo snel mogelijk weg te laten gaan ze mag uh, 40 euro betalen ze kan via de achterdeur verdwijnen dus ze wordt in staat gesteld weg te komen uh, van deze zaak. en dat is toch heel opmerkelijk voor een, een regio hier die altijd anticorruptie heel hoog in het vaandel had staan het was voor haar ontzettend belangrijk nou, uh, diefstal corruptie we zien het allemaal terug op die beelden en ze heeft dus uh, een uur geleden ook haar aftreden uh, ja hierdoor wel meer dan gedwongen uh, bekend maken. Ja, en zij is een vertrouweling van premier Agooi. Dat straalt niet lekker op hem af. Nee, dit is, uh, we zien Rajoy hè, ook onmiddellijk hier, is hierna naar buiten gekomen. Trekt echt ook onmiddellijk de handen af van uh, Cifuentes. Uh, Cifuentes die nota bene ben, genoemd is als een van zijn mogelijke opvolgers. Uh, de Partide Populaar, de regeringspartij, sleept al de nodige corruptieschandalen met zich mee. Nou, daar komt nu deze zaak van uh, Cristina Cifuentes bij. Het is duidelijk, het is voor Mariana Rajoy één te veel. En dat doet hij ook vanmorgen. Hij wil hier zo snel mogelijk vanaf. Ja, Rob Zoutberg vanuit Madrid, dank je wel. De rechtbank in Kopenhagen heeft zojuist de uitspraak gedaan... in de onderzeebootmoord. Uitvinder Peter Matzen heeft levenslang gekregen... voor het martelen en vermoorden van de Zweedse journaliste Kim Wall. Het weer vanmiddag kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt 12 tot 16 graden. Vanavond en vannacht kan er nog een bui vallen. Morgen klaart het op. Het wordt dan een graad of 13. Ja, ze gaan toeren. En natuurlijk gaan ze al die hits weer spelen. Maar het gekke is, de Rolling Stones blijven ook gewoon nieuwe platen maken. Waarom eigenlijk? Dat zometeen half twee in de nieuwsbv. Maar nu de ANWB. is mooi. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat voor de keteltunnel... 5 kilometer file door een pechgeval. De vertraging is een minuut of 10. A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en Moerden... vijf minuten langzaam rijden. En de N210 vanuit Rotterdam naar Krimp aan de IJssel... staat bij de Algera-brug twee kilometer.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 Dan is er Wegwijs in arbeidsvoorwaarden. Het praktische e-boek van Centraal Beheer. Om je te helpen met een goed plan rond reintegratie. Gewoon even Apeldoorn bellen of download hem op centraalbeheer.nl. Slash zakelijk. NPO Radio 1. BNN Vara. En Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Nogmaals, goedemiddag. Na half twee radio met ballen, want we gaan het over tennis hebben. En ook met banden, namelijk de zwarte band in het judo. De vraag is: blijft Henk Grol overeind tussen al die andere zwaargewichten? Want hij is natuurlijk nieuw in die klasse. Um, over een klein half uurtje, dat hoor je dan in de Zaagsmansquiz. Maar eerst. Keehan van Jolen in. Oo oh, oh, Den Haag. Want politiek Den Haag telt af na vanmiddag drie uur. Dan staat het debat rondom de gisteren naar buiten ge gebrachte memo's over de dividendbelasting op de agenda. En de grote vraag is, hoe gaat Rutte zich in dat debat staande houden tegenover de woedende oppositie? We blikken vooruit op het debat met onze tweekoppige politieke barometer Francisco van Jolen en Peter K. bij de... Goedemiddag. Goedemiddag, Patrick. Peter, ja, het was wel lang wachten, maar om een paar minuten voor tien des avonds kwamen ze dan toch die memo's over de dividendbelasting. Uh, loonde het wachten? Ja, ja dat was, dit was smullen. Dit zegt. Uh, <lacht> ja, eigenlijk... Waarom is het smullen? Nou, omdat. Het, ja, als, als een premier voortdurend zegt. er waren geen notities, er waren geen memo's, er was niks. en er komt een pak papier naar buiten. van hier tot Tokio. Ja, dan uh, zit de pers natuurlijk wat te kijken. wat heb jij de hele tijd staan beweren? Ja, en in en, en die memo's staan er ook nog dingen. waarvan jij denkt bij jezelf. ja, dit is ontvlambaar. Ja, het spannendste is toch de notitie van Wiebes. gericht aan Rutte. op verzoek van Rutte zoek jij eens even uit hoe dat zit met die dividendbelasting. En dan komt een verhaal uh, van Wiebes, een uitvoerig verhaal... wat er voor en tegen zijn. Um, en dan zeg je van, uh, en een anderhalf uur zeggen dat het niet bestaat. En nu gaat hij het hebben waarschijnlijk over een interne memo. Het was een interne memo. Maar de volledige oppositie, die zien dat natuurlijk volledig totaal anders. Dit is toch echt een duidelijke notitie... die je ook hebt gebruikt aan de onderhandelingstafel. Want dat waren jouw argumenten om die andere partijen van te overtuigen... dat het goed was om deze maatregel in te voeren een maatregel van die andere partijen steeds zeiden van, nou, dat hoeft van ons helemaal niet. En inmiddels is ook bekend dat uh, dat Buma ook wel degelijk stukken heeft gezien. Die heeft gisteren verteld van nou ja, ik heb wel, wel degelijk stukken gezien. Dat betekent dat ook weer Pechtold en Zegers nog een keer gevraagd zal worden van... hebben jullie dan ook stukken gezien? Wat ze tot nu toe hebben ontkend. Uh, kortom, het wordt, uh, het wordt uh, ingewikkeld, het wordt mooi, het wordt spannend... maar laten we even uh, ja, twee dingen uit elkaar halen: Namelijk de, de inhoud en ook ja, dat ze eigenlijk uh, gelogen hebben... over het feit dat die stukken er wel waren, maar niet openbaar wilden maken. Maar laten we dan even naar die inhoudelijke kant gaan. En Francisco, ja, uh, het gaat over die div dividendbelasting. 1,4 miljard... Ja, die hebben wij weggegeven om zo grote bedrijven in Nederland te houden. Bijvoorbeeld Unilever. Want Unilever heeft nu wel gekozen uh, om het hoofdkantoor in Nederland te ja, plaatsen. Dat is toch mooi? Unilever zegt zelf dat dat niet van invloed is geweest op de beslissing. in ieder geval niet doorslaggevend. Ik, uh, destijds was uh, als argument genoemd... en dat klinkt eerlijk gezegd ook een stuk geloofwaardiger... voor uh, het feit dat ze naar het hoofdkantoor naar Rotterdam wilden verplaatsen... is dat uh, Nederland een veel betere wetgeving heeft... tegen vijandige overnames dan Engeland. En uh, dus uh, dat was de reden die gegeven werd... Daarna waren er nog andere redenen. Je hebt nog in Engeland een klein dingetje dat heet Brexit... Uh, de, voor een internationaal bedrijf als Unilever is dat wat lastig. Dus uh, vermoedelijk is dat ook een reden geweest. En die dividendbelasting zal ook meegespeeld hebben. Maar of dat nou doorslaggevend is geweest, dat uh, betwijfel ik. Uh, heb jij nog inhoudelijke punten gevonden waar, waarbij je denkt... bij jezelf, ja, het, het wegstrepen van die dividendbelasting was wel degelijk nodig... voor grote bedrijven om die in Nederland te houden? Nou nee, want wat je kunt lezen in die stukken... is dat, dat het ministerie van Financiën eigenlijk zei... Van, nou, geen goede maatregel, euh, doe het me niet, euh, onverstandig. En dat Economische Zaken zei... Uh, ja, goed idee. Moeten we vooral aan beginnen. Het, ministerie van, van het huidige ministerie van Wiebes trouwens. Um, die zeiden, die, die hadden daar een pleidooi voor. Maar daar zal natuurlijk, de oppositiepartijen... ook met name daarop inzoomen. Kijken naar die tegengestelde adviezen. Waarom uh, hiervoor gekozen, terwijl het misschien beter was... om de vennootschapsbelasting uh, te verminderen of af te schaffen. Um, ja, dat is... Ik bedoel, de oppositie is niet alleen uit op het hoofd van Rutte vandaag. Uh, GroenLinks zegt, nee, ja, dat maakt ons niet zoveel uit. Maar we willen die maatregelen van tafel krijgen. Daar gaat het ons om. En dit was en... allemaal te voorkomen geweest? Als we gewoon eerlijk waren geweest? Ja, precies. Of maar niet? Rutte... Of niet? Ja, ja, dat is zo. Want als Rutte gevraagd naar uh, zijn notities... zijn er um, uh, ter inzage... zijn er um, adviezen geweest? Mm -hmm. Hoe luiden die? Enzovoort. En het enige wat hij heeft gedaan... is in een debat zeggen... ja, natuurlijk zijn er ambtelijke adviezen geweest... maar meer niet... Um, en verder heeft hij steeds gezegd, ik heb geen herinnering aan notities. Hij had wel moeten zeggen, natuurlijk zijn er allerlei adviezen tot me gekomen. Natuurlijk ja, heb maar ik hij zegt, dat het kwam niet op eerlijk... de formatietafel terecht. Dat waren allemaal op die bijtafels en die bilateraaltjes. Ja, en dat, dat argument, of je dat staande kan houden vandaag, dat wordt heel spannend. Ik denk dat dat lastig wordt. Ik ga het even uh, vragen aan Francisco, is, is Rutte daarin geloofwaardig? Nou ja, dit is het uh, I did not have sex with that woman momentje van Rutte. En het is tekenend voor hem dat het dan over een stapeltje papier gaat in plaats van een vrouw. Maar die. Je uh, die, <lacht> die <lacht> voor Rutte. Uh, dus die, ja, en uh, hey, het is ook de vraag: waarom ontkent hij dat nou eigenlijk? Uh, nou ja, omdat hij dus kennelijk niet de indruk wil wekken dat hij zich heeft laten influisteren door Unilever. Waar we nu achter komen dat dat wel zo is. Unilever en Shell hebben dit gewoon bedisseld. En hij heeft daarnaar geluisterd. Dat is het enige wat ik kan verzinnen dat hij erbij heeft volgehouden dat hij dit niet gedaan heeft. Heeft. Dus jij zegt hij heeft keihard gelogen en daarom is hij totaal ongeloofwaardig geworden. Ja, nou weet je wat de grap is eigenlijk? Wij zitten altijd met veel uh, verbazing te kijken naar Trump die erop losliegt. Los en we zitten met veel verbazing te kijken naar Poetin. Dat zijn allemaal de voorbeelden die we, die we noemen. En ik moet toch constateren dat we eigenlijk een premier hebben die dit voortdurend doet. En daar voortdurend mee wegkomt met allerlei kletspraatjes. Ja, maar dan moet je er ook de voorbeelden noemen. Voortdurend doet, uh, kom. Vier voorbeelden van zijn leugens. Ja, en, en dan, dan drie, en dan, twee, en dan twee, en dan één. Dat ja, doen we niet, Peter. Ja, ja, maar okay. dat, als je dat als je, weer dan moet als jij moet wil, zo, dan als dan als jij wil voorbeelden voor, als jij wil, Ik kan me mijn bonnetjes even ver ja. herinneren. Als jij zegt, Rutte heeft nog nooit gelogen... dan wil ik daar best een... Uh, nee, ik, oh, oh, dat is leuk omdraaien. Jij zegt, hij liegt stelselmatig. Dat vind ik dat je dat hard Wat heerlijk dat jullie zo goed kunnen debatteren. Maar laten wij ook even naar het debat gaan van vanmiddag. Het is wel zo dat Rutte stelselmatig zegt... dat hij geen herinnering heeft aan dingen dat is verschillende keren gebeurd afgelopen tijd. En dat is ook een patroon ik zal je dat je veel te makkelijk ik zal je instapt. Even, Peter, ik zal je een voorbeeld noemen. Hij, hij, hij zei vorig jaar nog, of twee jaar terug nog... dat hij nooit tegen mensen zei, prettige feestdagen. Dat bleek op al zijn aanzichtkaarten te staan. <laughs> ja, goed ja. Ja. druk door de RVD. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Volgens, volgens. Maar laten we even naar het debat gaan van, ja. van vanmiddag. Want de, de oppositie heeft de messen geslepen. En vanmorgen, vanmorgen bij het Radio 1-journaal... werd Lodewijk Asscher al geïnterviewd. Laten we heel even luisteren... Uh, naar de hoe die antwoorden op de vraag... of hij een motie van...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 Nou, niet allemaal, denk ik. Ik bedoel, de, de, de, soms is, wordt de SGP nog wel eens cruciaal gezien in, zo, in dat verband. Want de, meer, de, de coalitiepartijen zullen een motie van wantrouwen niet steunen. Ga daar maar vanuit. Die hebben zoiets van. Uh, Oké, okay, Rutte, het is jouw probleem. Ga jij het maar uitleggen waarom je die, die, maar, Is het informatie alleen het probleem van Rutte? Nee, het is Want ook het een is probleem, ook een probleem van, van van Buma zei je net al. Nou, Buma is dan, heeft dan nog gezegd van nou, ik heb, ik heb papieren gezien inmiddels. Zegers uh, uh, en Pechtold zullen daar nog uh, openheid van zaken over moeten geven. Maar ik denk dat zij zullen blijven zeggen dat op de formatietafel geen papieren geweest zijn en dan kunnen ze dat, dat, anders hebben zij nooit beweerd in debatten. Dus die die worden wel gevrijwaard, al staan ze natuurlijk toch te boek als kameraden van een mogelijke leugenaar. Ja, en hoe en dat moeilijk maakt een ja, mogelijke mo leugenaar horen we dat hier, horen we dat hier zeggen. De man die je net nog beweerde dat het niet licht, die zegt nu die heeft het nu over een mogelijke leugenaar. Maar hoe moeilijk <laughs> gaat de coalitie het krijgen vanmiddag? Sorry? Hoe moeilijk gaat de coalitie het krijgen vanmiddag? Nou, ik weet dat bij de VVD echt tegen dit debat wordt opgezien. En dat is vaak, was wel eerder gebeurd bij Van der Steur... en dat soort uh, koekenbakkers. En bij mevrouw Hennis, die geen koekenbakker is... maar die het ook zwaar had toen. Maar bij Rutte denken ze meestal... ach, de premier deed zich wel, weet je wel... verbaal is het toch verreweg de meerdere... van al die andere figuren daar in de Kamer. Maar nu vinden ze het echt spannend. Ja, vooral omdat hij steeds, uh, nou, steeds die, die herinnering heeft gebruikt... En het, het ontkennen, het is blijven ontkennen dat er notities waren. die er nu dus wel degelijk zijn. Als het over, dat... over koekenbakkers gaat, dan, dan zal je het waarschijnlijk hebben over, over Rutte. en waarschijnlijk ook Wiebes. wat denk jij? Gaan ze het moeilijk krijgen? Nou, ik denk, uh, ja, moeilijk. Dat kan je niet, wat, je weet niet met wat voor verdediging die komt. Misschien dat hij, net zoals Clinton. gaat zeggen: ja, herinnering. Hè, ja, wat is een herinnering? En daar een semantische verandering over gaat houden. Dat dat, dat, dat, dat nog iets anders is. Maar de ervaring leert. Niet Rutte krijgt hier, komt hier door de problemen. Zijn coalitiepartners komen daar in het problemen. Ik heb dat bij het begin van dit kabinet een keer gezegd. En mijn collega Peter K. die was het daar vanuit zijn deskundigheid niet mee eens. Ja. Maar als je, als je met de VVD regeert, ga je er aan ja. En dit laat precies zien ja, waarom, dat je dat je, gezegd, waarom dat je eraan gaat. Waarom dat je, je, moet namen, je moet hem gaan steunen en de VVD. VVD-kiezers maakt dit allemaal echt helemaal niets uit. Zoals ze rotzorg zijn. Maar de ChristenUnie-kiezer, de D66-kiezer... die hebben nog iets van een moreel besef. Van iets van een geweten. Die gaan er moeite mee krijgen. En die gaan zien dat hun pechtot, hun Buma, hun Zegers dit allemaal gaan staan verdedigen. En die, die gaan eraan. En daarom zien we dus steeds. Als je met de VVD omgaat, dan ga je eraan. Dus die krijgen het moeilijk. Maar wie het ook, denk ik, moeilijk krijgt, is Wiebes. Want ik wil even nog naar een quote van vorige week bij RTL.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 Wat hij, zelf geschreven wat, heeft. Wat, ja. wat hij zelf geschreven heeft. <laughs> ja. okay. Daar zit nog een mooi lachje aan. Die had ik ook nog uh, graag uh, willen horen van Wiebes. Maar, maar, maar Peter, dit is, hij heeft wel een probleem, volgens mij. Qua ja, hij heeft een probleem. Want inmiddels is er een soort excuus gemaakt... Van dat hij op een andere manier deze vraag had moeten beantwoorden. Hij had wel had moeten zeggen dat er stukken bestonden. Maar dit is, dit is nou typisch zo'n zo doorgetraind woordvoeringslijntje. Um, hier hoor je een minister die in de gaten moet houden wat zijn collega's gezegd hebben. Die wordt ingefluisterd door een communicatiedeskundige... die zegt, zolang ze niet naar de specifieke stukken vragen... als niet zeggen van uh, notitie 13b dan hoef je niet te zeggen dat je die stukken kent. Dus dan zeg je gewoon, stukken, stukken. Ik weet niet op welke stukken u doelt. Dat hoor je. En die stukken die hebben nooit op de fiscale tafel gelegen. Die zijn wel, Ik heb ze wel aan Mark Rutte gegeven, maar ja, daar vroeg je niet naar. Ik heb ze ook wel aan de rest van de, van de, van de formatietafel uh, informeel uitgedeeld. Maar daar vroeg je niet naar. Maar op de formatietafel hebben ze nooit gelegen. Nee. En dan, soms werkt het niet, het woordvoeringslijntje. Soms loop je dan in de val omdat je dan te veel ontkent van iets wat wel degelijk bestond. Ja, nou, we gaan het volgen. Vanmiddag is het uh, debat over de dividendbelasting. Uh, maar er is nog iets anders. Door een tijdelijke wisseling van de wacht bij DENK... voert vandaag niet Koozu, maar arza kan het woord bij dat debat. Uh, hij vervangt ja, tot september Koozu als fractievoorzitter van de partij DENK. Waarom is dat eigenlijk? Ja, ik ben eens nagevraag gaan doen met de jongens. Want ze zeggen ja, Kuzu met moet gemeenteraadsleden gaan opleiden. Ze hebben 24 nieuwe gemeenteraadsleden. En ik kan me voorstellen dat die een beetje begeleid moeten worden. Maar Couzou is inmiddels ook zelf raadslid geworden in Rotterdam. En daar is een formatie gaande. Um, en die is spannend. En wat Österuk gisteren tegen hem zei, de voorzitter en ook Kamerlid, die zei... ja, uh, toen al moet die formatie... gewoon uh, zodanig vlot trekken... en leefbaar buiten die codes in Rotterdam houden. En dat vinden we nu belangrijker... dan dat die fractievoorzitter is in, in, de, in de Tweede Kamer. Dus, en, er ga, en, en gaat als er kan het goed doen, Francisco? In het debat? Ja, in het debat en sowieso ja, als fractieleider van, uh, van maakt van wel vaak de indruk van een soort uh, inspecteur... van de moordpigade die iemand uh, zo terloops een paar dingen vraagt. Hij kan ook wel vervelend doen. Dus uh, ik, sorry, ik denk niet dat hij daar gaat lopen stunt Maar is het een wijs besluit van Denk om even te wisselen? Uh, het is een uh, verstandsverzicht het besluit van Kuzu om naar Rotterdam te gaan... ...want daar zit de vijand, Leefbaar Rotterdam... ...die kan je het bloed onder nagels vandaan halen... ...en dat is volgens mij de tactiek. Hij zal erop uit zijn om Leefbaar Rotterdam... ...de meest waanzinnige uitspraken te laten doen... ...want daar heeft hij zelf veel voor voordeel bij. Dus hoe erger Rotterdam, uh, Leefbaar Rotterdam zich laat gaan... ...en uit tegen... Nou, de doelgroep van DENK. Hoe meer DENK uh, daarbij wint, dat werkt heel goed. En uh, Leverotterdam is wat dat betreft misschien niet zo ervaren. Dus die laten zich makkelijker provoceren. En je moet ook niet vergeten, als je de VVD meekrijgt, als je VVD, PvdA, GroenLinks, uh, D nee, VVD, ja, D66 en DENK heeft samen meerderheid. Ja, en het leuke is nog dat de voorzitter van DENK ook nog zei en ik wil ook nog een fusie met NIDA dat is het ja, nieuws. Want ja. voorheen waren dat ze partijen die ze hebben geprobeerd om samen te smelten. Maar dat is niet gelukt. En nu zegt hij: we gaan er alles aan doen om een fusie met nieten voor, voor elkaar te krijgen. Zodat ze ook nog eens in Rotterdam nog ja. een zeteltje extra hebben. Zeg maar. Spannende tijden in Rotterdam. En vanmiddag ook spannend in Den Haag. Bij het debat over de dividendbelasting. Het is allemaal te volgen vanaf drie uur op NPO Politiek. En jullie ook bedankt. En een mooie middag, Peter K. Francisco van ja, jou. Ik ga ervan genieten. Meer van de Nieuws PV op Facebook. Over drie weken dan rollen ze weer de Stones. Namelijk met de start van een nieuwe wereldtoneel doen ze ook Nederland aan. En ze spelen met frisse energie, gouden oude, maar ook nieuwe nummers. Mick Jagger heeft een paar nieuwe nummers geschreven. Um, we kijken er naar uit en ik vraag dan aan iemand die ze al decennia lang op de voet volgt. Roderick Keur. Roderick, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ha, Hallo. Heb, heb je al kaartjes? Ik heb uh, kaartjes, ja. Ja, voor de opening show in uh, Dublin. ja. Maar uh, hoor ik je zeggen dat ze naar Nederland komen, dat is niet helemaal correct. Dat dacht ik, ja. Nee, nee is dat niet nee, zo? We doen Nederland niet aan. Nee, wel Frankrijk, een paar shows. In uh, Polen en Duitsland, en uh, Engeland dan. Oké. Okay. Maar Nederland slaan ze dit jaar over. Nou, de wens was de vader van de gedachte, jammer. Maar jij hebt dus wel een paar kaartjes voor verschillende Europese shows. Ja, ja. Ik ga het toch nog even bekijken hoe dat de anno 2018 uh, weer gaat klinken. Ja, je klinkt niet overenthousiast, moet ik zeggen. <lacht> Misschien nou komt ja, dat nog. Yeah. Misschien komt het nog. Ja, het duurt natuurlijk nog eventjes. Uh, ik zei net, ze spelen voornamelijk oud werk. Maar uh, Mick Jagger heeft ook gezegd dat hij weer een paar nieuwe nummers heeft geschreven. Kijk jij daarnaar uit? Ja, een, een nieuw nummer van de Rolling Stones is natuurlijk altijd er iets uh, apart. Mm -hmm. uh, ja. Ze zijn er al jaren mee bezig overigens, want uh, uh, dat, uh, bl het bluesalbum dat ze anderhalf jaar geleden hebben uitgebracht, dat was eigenlijk uh, een, uh, een uit uit uit uitwerking van een sessie voor de nieuwe LP, okay. met nieuwe nummers. Ja. Alleen uh, tijdens het inspelen uh, merkten ze dat het zo lekker ging. Uh, inspelen deden ze met een oud blues nummer. en ik dacht, hé, dat gaat zo lekker. Toen Mick Jack is Mick Jagger s'avonds echt in zijn platenkast gaan kijken van wat hebben we nog meer. Ja. En toen is in drie dagen tijd het bluesalbum op uh, zeg maar, uh, de band gezet... en uh, een jaar later uitgebracht. Ja, volgens mij had hij best wel goede kritiek, toch? Het... Ja, hele goede. Dus ja. uh, uitstekend ontvangen. Ja, Het is ook een goede plaat, dan. Ik uh, heb hem thuis uh, heel vaak. Het is echt een goede ja. bluesplaat. Daar zie je dat het gewoon een echt goede band is. Jij mag er eentje uitzoeken. Ja. Eentje die je graag wil horen, Roderick. De afgelopen dertig jaar. Welke moeten we horen? Nou, een, een unknown uh, parel... Van het laatste studioalbum mm -hmm. zou ik zeggen: Love I Nearly Die. We gaan luisteren, dankjewel, Rodrik. Hij Iedereen zegt, we moet my afkondigen guy. deze plaat. Maar ik ga toch niet dwars we door Mick Jagger heen praten? Dat is uh, heilig schennis. Kijk, nu mag je gewoon zeggen... Love, I nearly died van de Rolling Stones. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven en Patrick Rodiers. De nieuwsbv. Zometeen gaan we over vrouwentennis en judo praten. Maar quizzen, is, hallo, is ook een sport. Kortom, de zaagmansquiz. Ja, Roelof van de redactie, die zweet al een beetje op zijn bovenlip. Het komt goed. Met vandaag onder andere Christy Bogert. Die verheugt zich al dagen op deze dag. Ja, dat is... Ik begin al te stralen. Dat je gewoon... Ja, dat is het hoogst bereikbaar in de sport voor mij. NPO Radio 1. Het hoogst bereikbaar in het sport is meedoen aan de Zaagman-quiz. We gaan nu eerst naar het nos Genoel met Ember Brands. De Deense uitvinder Peter Matzen is tot levenslang veroordeeld... voor het martelen en vermoorden van de Zweedse journalist Kim Wall. Matzen doodde haar in augustus vorig jaar... toen hij Wall had meegenomen voor een tocht in zijn duikboot. Hij gaat in hoger beroep.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 Het ministerie van Infrastructuur zegt dat de veiligheid bij Schiphol altijd voorop staat... en dat de minister dat ook bij de sector nog eens onder de aandacht zal brengen. De reactie volgt na de verklaring van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die vindt dat er nog te vaak wordt gekeken naar hoe Schiphol zo snel mogelijk kan groeien. Een online supermarkt Picnic moet Formule 1 rijder Max Verstappen 150.000 euro schadevergoeding betalen. Het bedrijf had een filmpje online gezet. waarin een lookalike van Verstappen boodschappen aan het bezorgen was. En van Max Verstappen naar nou, Dennis Mooi, ABW. Ja, een kleine stap. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat een pechgeval. Tussen Sliedrecht West en Gorkum zit 5 kilometer. En de vertraging is even zoveel minuten. Radio met b -b -b ballen.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 En hij komt de week door binnen, quiz. Ja, de sportweek gaat in tweeën. En dat doen we deze week met aan de zaagtafel. Afgelopen weekend duikelde het Nederlands vrouwentennisteam... uit de wereldgroep van de Fed Cup. en werd van Australië verloren door Quirine Lemoyne... Leslie Kerkhoven en Demi Schuurs. Wie? Precies. Hoe diep is het wak waarin het Vaarlandse dames-tennis zit? En komt er nog goed? De antwoorden komen zo van Christy Bogert. Voormalig topspeelster, winnaar van Olympisch Zilver... Never Forget en tegenwoordig commentator... En morgen dan beginnen in Tel Aviv de Europese kampioenschappen judo. Vier dagen vol ippons, aries en rolletjes voor passiviteit. En zonder yukos en kokos, want die bestaan niet meer. Dat wist je niet, Patrick, hè? Dat wist ik niet, ja. Nee, ik. Als je geen idee hebt wat al die termen betekenen... vraag het dan eens aan Kees Jonkind van de NOS. Hij weet alles. En dus ook of en hoeveel medailles we gaan halen. Welkom, beiden. En ook een warm welkom aan de twee helden van dit programma. Beiden met een zwarte band in quiz. Het zijn Patrick Lodiers en Willemijn Veenhoven. De vragen over de sportweek die deels voor en deels achter ons ligt. Tussendoor zagen we de week door midden en de winnaar. De zaagmanse vrouw van de week krijgt deze miniatuurkettingzaag. om zelf thuis de week mee door midden te zagen. We beginnen bij tennis. De Nederlandse dames verloren dus van Australië. Dat is jammer, maar dat is wel de reden dat wij ook gaan tennissen. We gaan een quiz rally spelen. Jullie spelen zo één op één tegen elkaar. Ik heb geloofd, Christy, jij speelt tegen Patrick. En Kees, speelt tegen Willemijn. En de winnaars van beide partijen krijgen een punt. Het is een rally, dus jullie mogen zo om en om antwoorden. Is het fout, ben je af. We spelen met de beurt. En we beginnen dus bij de partij bogert Low diers. Hey, jij mag beginnen, Christy. Om en om één antwoord is: dus. mag ik even een tennissfeertje erbij? wel. De vraag is: hoeveel landen kun je noemen. die de Davis Cup ooit hebben gewonnen? Zeg maar de Fed Cup voor mannen. Uh, om en om dus eentje noemen. Christy, jij mag beginnen. Amerika. Amerika is correct. Patrick. Zwitserland. Sorry? Zwitserland. Zwitserland, correct. Frankrijk. Frankrijk is correct. Duitsland. Duitsland is correct. Groot-Brittannië. Groot-Brittannië is ook goed. Australië. Dat is uh, ook goed. Spanje. Ook goed. Italië. Ja. Spannend wordt het nu. Zweden. Zweden, ja, die staat ook op het lijst hoor. <laughs> wow, dat ah, was leuk. Er zijn er in. 16 totaal, dus het is wel eindig. Patrick. Uh, en dan ga ik uh, voor België. Nee. Nou ja, maar ja, ik moest ja, ook nog ja, dan denk ik de finale, toch aan België. Ja, wel. Ja, ja, ja, precies. Ja. Nee, helaas, helaas. Uh, Rusland, Tsjechië, Zuid-Afrika, Argentinië, Tsjecht, Kroatië, oh, Kroatië. Kroatië nog, ja. Servië, ja. had je nog kunnen noemen. Uh, het eerste punt is dus uh, voor... Uh, Ten, uh, Christi, Kees, ja. Kees en, en mijn punt ook samen dan? Tegen, als ja, meek. dan gaan we kijken hoe het loopt. Oh. Het is. Oh. Ja. Dan gaan we gaan eerst de, de eerste ronde partij Jonk in Veenhoven. Ah. Uh, Kees, mm -hmm. jij mag deze partij beginnen onder de antwoorden. De vraag heeft uiteraard weer alles met tennis te maken. Dit weekend speelden dus de dames een mooie in Kerkhoven en Schuurs. Dat zijn allemaal achternamen die niet voorkomen... in de top 16 van meest voorkomende achternamen in Nederland. Maar welke 16 zijn dat wel? Verschillende manieren van schrijven... heb ik uh, allemaal op één hoop gegooid. Kees, de 16 meest voorkomende achternamen. Jansen. Jansen is goed. Smit. Smit staat op nummer 8 inderdaad. Bakker. Bakker op nummer 6, ja. Uh, Pietersen. Nee, Nee, dat was een beetje een love game. Ja. Uh, de Jongs staat op 1. De Vries had de je jongen. jammer. Dus, ja. Ja. Uh, op 3. Van den Berg, Van Dijk, Visser, oh. Meijer, de Boer, Mulder, de Groot, Bos, Vos, Peters en Hendricks. Maar goed. Van dit ja. potje quiztennis. Voor uh, Kees ook. daar uh, nou, hoeft nog niet bij elkaar. Dan kun je het, hier, het gaat voorlopig nog We goed. gaan nog goed. Ja, ja, gaan we gaan we van dit potje quiztennis gaan we naar de Vetcup. Naar Christy Bogart. Ja. Dat is hartstikke mooi, uh, ja, want het gaat nog niet erg lekker met het Nederlandse vrouwentennis. En er waren tijden dat het wel beter ging, bijvoorbeeld toen Christy Bogert nog speelde. Bogert wint de tweede set met 6-2. En ook in de derde set komt de Japanse er niet meer aan te passen. Tennis, Menno Oosting en Christy Bogert hebben het gemengd dubbel op. Roland Garros gewonnen. Ik was heel blij. Christy Bogert en Mirjam Oudemans. Ze bereiken de finale in het dames dubbelspel. Tegenstanders zijn Venus en Serena Williams. Eerst heb je als doel om mee te mogen doen. En als je dan mee mag doen, waarom zou je niet stiekem dromen van een medailleplaats? Dat is de hoogste bereikbare in de sport voor mij, Olympische Spelen. Ja Christy, als je dit hoort mis je het dan. Ja, dan er zijn er meteen natuurlijk een paar emotionele momenten ook wel. En in de zin Menno-Oosting is natuurlijk voor mij heel belangrijk geweest... Is, is verongelukt. Dus ik ben altijd wel met hem verbonden natuurlijk... Door, door de titel Brolin Gros, samen. Maar dat brengt me dan ook wel meteen weer terug naar... dus ja, het blijft natuurlijk wel emotioneel. Olympische Spelen was ook wel weer heel bijzonder... Um, tegen Venus en Serena Williams. Ja, ik sta hier in de studio en zij spelen nog. Nee. <laughs> Kees was erbij, hè? Was er bij, ja. Ja. ja, dat is mooi. En, en het mooie was natuurlijk dat, dat in die tijd, zeg maar, toen ik mijn beste jaren had... dat, dat Nederland sowieso natuurlijk een heel mooi en goed tennisland was. Dus eigenlijk wat ik toen deed viel misschien niet, heel, niet echt heel erg op. En als je dat naar nu zou vertalen, dan zou we eigenlijk heel blij zijn natuurlijk. Ja, en, en, en als je dan kijkt van ja, het, het tennis circuit zoals dat dan heet... Weet je al die, die, die grand slams en al die toernooien... je gaat van het een naar het ander. Is dat ook een mooi leven? Het is zwaar. Het is, het is mooi. Ik, als ik weer voor de keuze zou staan, zou ik het weer doen. Maar je moet niet vergeten dat je 35, 40 weken per jaar ongeveer van huis bent. Uh, begin jaar is het natuurlijk niet altijd mogelijk... om altijd maar een heel team met je mee te nemen. En zijn er zijn ook regelmatig natuurlijk weken dat je alleen bent. Ik denk wel dat misschien een beetje een verschil... positief en negatief trouwens voor nu is... is je hebt natuurlijk nu veel meer communicatiemiddelen. De FaceTime en, en, en wat je... je kan veel beter contact houden met thuis. Dat was in mijn tijd niet. Aan de andere kant, social media is veel harder. Dus je krijgt ook wel weer, wordt wel weer veel harder en, en, en vaker beoordeeld. Ja, ja nou ja, nou even moeten we even kijken naar afgelopen weekend. Hè. Australië, vet cup. Uh, ja, Nederland... Ja, het, eigenlijk gingen we er al heen zonder dat we kansen hadden. Want we stelden niet de beste mensen op. De toppers als Kiki Bertens, Arantxa Rust, die gingen niet mee. Waarom niet? Ja, dat is moeilijk. Um, we gingen inderdaad daar naartoe met de uh, Er werd zelfs ook in het media gerept over een C-team. Um, kijk, Bertens die heeft, uh, die heeft veel punten te verdedigen de komende weken op Greffel. Het Greffel-seizoen is net gestart. Dit is een kwestie Fed Cup is loten. In dit geval was Australië uit. Midden eigenlijk in een Greffel-seizoen... Wat, wat, dan, wat dan begonnen is, niet gunstig. En zij heeft eigenlijk de voorkeur gegeven... om eigenlijk haar individuele ranking nu uh, te prefereren... boven, de, boven een, een landenwedstrijd. Aan de andere kant zijn wij dan meteen gehavend. Want ze is natuurlijk wel een speelster... die rond de 20 van de wereldranglijst staat. En als we kans willen hebben om te winnen, dan moet zij meedoen. Ja, zij kan het verschil maken. Ja, en dat is lastig, want tennis is aan de ene kant natuurlijk... Uh, wij spreken 48 weken van het jaar een individuele sport. En dit is dan ineens het teambelang. En uh, ja, wat, uh, soms kan dat botsen. In dit geval voor Kiki, ja, zij gaf de voorkeur aan crevel um, Had ze denk ik geweten dat ze de week voorafgaand het toernooi van Charleston had gewonnen, dan denk ik dat het heel anders was geweest. Want de druk is heel erg groot voor haar de komende weken om punten te verdedigen. Ja, daar kom ik zo op, maar ik wil er nog eventjes, ja, we zijn dus van de baan afgeslagen daar in Australië ongeveer, nou, maar zijn, was al, ja, dat was toch een lichtpuntje. Ja, ja precies. Ja, zeg even zeker. het lichtpuntje uit. Nou, ja, ik bedoel, dit werd s'nachts om vier uur uitgezonden, dus ik zat ook lekker braaf uh, achter de monitor en dan denk je toch, het wordt, het wordt 0-5. Ja. Maar Kerkhoven speelde een fantastische wedstrijd tegen Sam Stoser. Uh, Sam Stoser voormalig nummer 4 van de wereld, grenslemminner is... is misschien niet meer de semstoce van toen. Maar nog altijd wel een hele ervaren speelster. En op papier zou dat eigenlijk niet hebben moeten lukken. Maar ze speelde goed. En, en ik heb echt een paar keer me ook afgevraagd... en ook hardop geroepen bij het commentaar van... als ze nu in staat is om zo te spelen... waarom dan niet uh, dat een paar keer per jaar... gewoon ook individueel doen? En dat kan te maken hebben met het feit dat als je voor je land speelt... heb je een coach op de baan. Die zit op het bankje iedere wissel. En er was ook heel veel communicatie tussen Paul Haarhuis en... Uh, ja. en en de speelsters. Nou, jij zegt het van ja, de, de, soms spelen mensen heel goed, soms heel slecht. En, en een voorbeeld daarvan is Kiki Bertens. He, dat gaat een beetje op ja, en neer. En ja. die, die, die twijfelt soms ook aan haar coach. En dan, dan heeft iedereen van ja, zit het in haar hoofd allemaal wel goed. Maar in ieder geval, ze is het nu in vorm. Uh, Roland Garros uh, komt eraan. Wat kunnen we verwachten van Kiki? Nou, ik denk in principe veel. Ze is op Greffel een van de gevaarlijkste tegenstanders. Dus als je nu dus een ranking die bijvoorbeeld, als je die nu alleen op de Greffel-resultaten zou, uh, zou neerzetten. dan zou zij nu nummer drie van, uh, van de wereld zijn op Greffel-resultaten. Dus dat is echt, dat is wat om naar uit te kijken. Maar het lastige soms met Kiki is dat ze uh, geen tegenstander nodig heeft. Ze is zelf eigenlijk haar lastigste tegenstander. En ze kan echt van iedereen winnen op Greffel. Um, het gaat er eigenlijk gewoon om, ze moet zichzelf niet al te veel druk opleggen. Gewoon wedstrijd voor wedstrijd spelen, niet bezig zijn met punten te verdedigen. Je kan op een gegeven moment, je kan elke week wel willen gaan spelen om punten te halen. Maar dan speel je tegen de ranglijst. En dat is niet de bedoeling, want dan wordt de druk eigenlijk alleen maar steeds groter. Maar ze is geplaatst, er worden 32 geplaatst, dus ze heeft sowieso een beschermde status. Dus de een beetje gunstig uit. Ja, ze moet altijd die eerste paar rondjes doorkomen. Ja, dat geldt voor iedereen, hè. Kijk, als je ongeplaatst bent, dan kan je ook in eerste ronde tegen een geplaatst speler... moet je ook, je moet dat doorzien te komen. Kijk, tennis is een harde sport, want de helft valt gewoon elke dag af. Dus er is er uiteindelijk maar één aan het einde van de week... of bij een grenslam twee weken die alles wint. Ik kijk er enorm naar uit. Ik ook. Naar het vrouwentennis want het wordt sowieso spannend. Het is, het is heel open. Normaal natuurlijk Sweeney Williams, torenhoog favoriet. Maar die maar ja, komt net terug van zwaarschap. Die zwangschap. komt net terug. Wozniacki, daar wordt ineens heel veel druk op gezet. Want zij won natuurlijk in Australië. Dan heb je Jelena Ostapenko, die heel verrassend vorig jaar won. In Parijs. Dus ja, wat gaat die doen? Slootpunten te verdedigen. Uh, het is redelijk open. Denk Hier ik. ook hoor. Bij deze zaagmansquiz. Ja, ja, ja, we, we ja, spenden, ja echt. Ja, we dus, ik geef deze. graag het woord aan onze empire. Ja, ik wil het druk niet opvoeren, maar uh, Christy en Kees... jullie hebben punten te verdedigen. <laughs> Eén, elk precies te zijn. Er gebeurde meer deze week. Zo won Feyenoord de beker. En Gouden nog wel, want dat was de 100 editie. De grote held was Robin van Persie, de teruggekeerde zoon van Rotterdam. Voor sommige mensen is Van Persie zo'n held... dat ze een tatoeage van hem op hun lijf hebben. Schnabbelzanger André Pronk is zo iemand. Hij heeft op zijn rug een tattoo van de bekende zweefduik... van Van Persie tegen Spanje. Maar goed, deze man heeft wel meer op zijn rug. Het hoofd van Louis van Gaal bijvoorbeeld. Dat van Giel Beelen. En het hoofd van Henk Jan Smits... Mm -hmm. En wel om deze reden. Ik heb gewoon besloten voor mezelf. om gewoon niet meer naar talentenjachten te gaan. op de Nederlandse televisie. En, uh, dus ik denk, ja, als afsluiter neem ik een tatoeage van Henk Jan Smit. Dus met andere woorden. je kan mijn rug op. <lacht> <lacht> Hij heeft wel een hele grote rug, die ja, man. Daar, daar heb je een hele brede rug. Als het hoofd van Henk Jan Smit erop nou, ja, past. voor en en en en verhaal. <lacht> Ja, de ja. vraag gaat over tatoeages. Die zie je namelijk heel veel bij voetballers. Eh, al dan niet goed gespeld, trouwens maar goed. Eh, maar niet bij een van de allerbekendste. Cristiano Ronaldo hij heeft geen enkele tatoeage. Waarom is dat? A. Het mag niet van zijn moeder. B. Het mag niet van zijn sponsor. Of C. Dat doet hij uit altruïsme, uit menslievendheid. <lacht> Kees zegt, het mag niet van goeie zijn moeder. Vraag dit. Ja. Goeie, goeie vraag, dit. Mag niet van zijn moeder? Ja, dat denk ik. Ja, Bamba Ronaldo, ja, je kunt je er wat meer voorstellen. Chris <laughs> ja. zegt, het mag niet van zijn sponsor. Ja, kan hè, dat hij is. Dat ja, lekker is. een soort clean imago. Ja, en uh, mijn beide presentatievrienden zeggen, het mag niet van zijn moeder. Ja, ik ook. heb toen niet ja, ook gezien over hem. Oh, oh, en ja, die ja, moeder. Kansloos. Nee, nee, daar ga... nou, ik kan me niet herinneren dat het daarin staat, maar die moeder bepaalt alles. Ja, dus die zal dit ook wel bepalen, ja. denk ik. Uh, nou, nee, niet, <laughs> niet per se. Ronaldo is een vervent bloeddonor. Oh. Er staat geregeld een sappie af aan de bloedbank. En dat neemt hij zo serieus dat hij geen tatoeages wil. Want na het zetten van een tattoo moet je vier maanden wachten met het geven van bloed. En dat vindt Ronaldo te lang. Ja, dus hij doet het uit altruïsme. De mannen. Ja, de mannen. Het dus antwoord ontzettend oh, aan de radiodocumentaire. Ja. Die is geweldig. Ja. Vooral ja, vanwege ook. de moeder. Ja, ja, met, het ook, ja met zijn zoontje. Ja. Dat is fantastisch. Ja. We gaan het nog even erover hebben. De luisteraar ja. We gaan, de, de luisteraars, <laughs> gaan even naar muziek luisteren. <laughs> naar een afgezaagde plaats. Om even te ontspannen en de week door middel. Dat moeten we nog wel even hier doen. Kees en Christie, pak even die zaag erbij. Ja. Goed doorhalen. Thirteen, fifteen These two boys really need business today Fourteen, fifteen Out What? Out What? The ball was out Ja, nou, hè? ja, maar het is wel een ja. leuke plaats. We vonden het echt wel leuk om te horen. Dat is Chuck Dus met de the En Dat is een, een, een parodie op John McEnroe. Oh, ja. ja dat, is, dat hoorde je toch? Jawel. Radio mm -hmm. met b -b -b ballen. De week is midden en dan gaan we kijken naar nog wat andere zaken. Het EK judo bijvoorbeeld in Tel Aviv. Judo komt natuurlijk niet uit Israël, maar uit Japan. En als je groot bent in het judo, dan ben je ook big in Japan. Hè? Die ook verschrikkelijk groot was in Japan... Dat was Gerard Joling. In de jaren tachtig kon je in Yokohama of Kyoto niet over straat... of de mensen schoten je aan. Oh, you from Holland, ah, Gerard Joling. Sound mix show Shangri-La. Gerard Joling verkocht miljarden platen in Japan en de rest van Azië. Je kunt zelfs stellen dat de crisis in de jaren tachtig... minder snel was overgegaan zonder Gerard Joling. Kun je stellen. In eigen land is Gerard Joling ook groot. Weliswaar niet zo groot als in Japan, maar toch behoorlijk groot. Hij had niet één, niet twee, maar wel drie nummer één hits in de top 40. Jullie hadden het er net over met Erik de Zwart. Het hoogst haalbare in de, de sport die muziek heet. Um, maar goed, welke van de nummer één hits van Gerard Joling is nou het allergrootst? Ja, is dat uit 1985. A, ah, dit tropische toppertje? Om te weten dat de ramen in het nieuwe radiohuis het goed houden hier. Uh, Is het B had Gerard in 1989 zijn groot succes... met deze fraaie crossover tussen klassiek en modern. Of C was 2007 het jaar van Joling... toen hij dit sfeervolle postume duet met André Hazen zong. Zou mooi zijn als jij... Ze zijn mm. alle drie groot natuurlijk. Ja. Maar is het A, ticket to the tropics, B, normal bollerers of C? Blijf bij mij. Christy zegt, dat moet ticket to the tropics zijn. Ja. Wat? Ja, echt, echt geen idee. Die is je persoonlijke favoriet? Ja, he? ik denk het. Ja. Ik zag je wel. Ik zag je wel dansen. Uh, Met Kees trouwens, want die zegt ook A. Ticket to the Tropics. Willem Wijn gaat voor No More Boleros. Ik hoop A, maar ik ben bang dat het B is. Ja. Ja. Nou, het is B, want het is een enorme hit uh, ja? over de hele wereld geweest. Oh ja? Yeah? Ja, zeker. Ja, of, ja vooral Japan, <laughs> Ticket to the Tropics. Misschien wel de beste van de drie, maar stond maar één week op één in de top 40. Ja, onbegrijpelijk. No More Boleros, 6 weken, maar... Huh? Ja, het is een beetje, was een beetje uit mijn geheugen nou. verdwenen. 2007. Blijf bij mij met André Hazes. Maar liefst 11 Weken nee. op nummer 1. Dat is tijdens de vakantie? Of? Ja, dat, was... ik niet, maar <laughs> dat is lang. Dat is twee keer vijf en een halve week. Dat is echt lang. Uh, ja, goed. Van ik ga even naar judo. Okay, ja, aankomend weekend. Hè, dan is het EK judo in Tel Aviv. En Grol is onze belangrijkste man daar. Hij gaat meedoen in een nieuwe gewichtsklasse. Een Aantal weken geleden was hij hier mm -hmm. in de studio. En toen zei hij er zelf dit over. Ik voel me echt gewoon herboren. Ik ben gewoon niet meer helemaal zeg maar, fijn geknepen. En uh, afgetraind. Maar ik, ben gewoon, ik heb gewoon energie. Ik kan gewoon eten. Ik ben hersteld, ik train minder. Ik ben daar heel voorzichtig mee nu. Ja. Voorzichtiger dan ik was. Dus ik voel me daar gewoon goed onder. Ja, ik heb Groot dus zelf gezien. 115 kilo. Ja. Um, uh, ik vond het vrij indrukwekkend. Um, bonk van een kerel. Ik, ik, heb niet, ik heb hem niet aangeraakt, maar volgens mij helemaal <lacht> afgetraind. In ieder geval, een en spiermassa. Maar hij vecht dus tegen mannen die soms veel zwaarder zijn. Ja. Ik geloof wel tot, tot, tot 170 kilo. Klopt. Maar dan ben je gewoon... Vet, als ik het zo mag zeggen. Ja, dat mag, mag. Is ja, ook zo. Maar hoe kan je vredesnaam winnen? Want zo'n man doet toch een met zijn vinger in, pew. En gewoon ja, lift op, op zijn gatje. Uh, het, het voordeel van Henk is dat hij uh, veel bewegelijker is. Uh, hij is wel oersterk, dus uh, qua sterkte zit hij wel goed. En uh, hij is uh, bewegelijker. En op het moment dat jij de uh, scheidsrechter de indruk geeft... dat jij degene bent die continu bezig is... en dat die andere man alleen maar staat uh, als een soort flatgebouw... Ja. dan uh, binnen no time uh, worden de straffen uitgedeeld. En bij drie straffen uh, heeft diegene verloren. Dus de passiviteit, het rolletje van uh, Roelof van der Neck. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij gaat ja. het uh, tactisch spelen. Hij is uh, ongrijpbaar. Voor die mannen. Ja, uh, hij, hij vlindert eromheen als een ja, zoiets. En uh, Ali. En dan komt nog bij dat Assis in beweging krijgt en 170 kilo helpt naar links. <laughs> en, en hij geeft hem een zetje dan kan 170 kilo niet meer naar rechts en dan flikkert 170 kilo gewoon vol op ja, rug. je vertelt het heel beeld. ik zie ja. zo'n vol ja. zo'n ja. massa neer ja het is uh, ja, Dennis van der Geest zei altijd het is een het is, het is uh, een vlees, hè. Uh, en dat wat tegenwerkt dus als jij ja. na, na, naar deze kant wil dan wil de vlees naar de andere kant en in principe is judo wel een sport waar je getraind wordt op het moment dat de de tegenstander een beweging die kant op maakt dat je de tegenstander een handje helpt om op die kant, dan nou ja. op, maar dan wel op zijn rug te gaan. Doe je wel eens een live commentaar? Ja. Bij judo? Ja. Zeg je dit ook? Nou, ik heb wel tijdens... Uh, want in die klas heb je Roy Meijer ook. En die heeft op de Olympische Spelen ook bij de zwaargewichten gezeten. En die kwam tegen een uh, Braziliaan. Die moest die echt, uh, nou ja, bovenhandig vasthouden, zou ik maar zeggen. Die was uh, 50 centimeter langer. Sowieso 50 kilo zwaarder. Toen heb ik wel geroepen, dit is alsof je de, uh, de bijl maar probeert om te duwen. Het <lacht> is een keer gelukt, hè? Ja, ja <lacht> zo dat. Ja, <laughs> uh, maar niet op een, een, een legitieme manier, zou ik maar zeggen. Nee. Uh, nee. Ja, dat was ondoenlijk voor hem. Maar ik denk dat Henk slimmer is wat dat betreft. Ja. En heel duidelijk een plan heeft. En, uh, is een, is een, is een knock-out... Nou ja, of, nee. dat heet niet zo. Nee, nee, nee sorry. Ja, nee, Paul, dat ja. bedoel ik. <laughs> is dat onmogelijk, denk je? Uh, hij, ik denk is dat dan niet... mogelijk in deze gewichtsklasse voor hem? Nou, ik? dat kan wel, maar dan, hij gaat niet uh, iemand over zijn schouder gooien. Nee. nee. Dus, uh, dus dat... Maar je kunt iemand, op het moment dat iemand uh, zeg maar achterover helpt, stel je trekt hem naar je toe, dan heeft hij uh, de neiging om naar achteren te gaan. Als je hem dan door kan duwen, dan belandt hij op zijn rug, dan is het ippon. Ja. Dus uh, hij kan wel. Als een soort liefheersbeestje achterover op zijn pootjes. Dan kan uh, ja, held, ja nee, dat... het kan allemaal wel. Maar, wat wat zijn, zijn zijn kansen, denk je? Ik denk dat zijn kansen uh, best goed zijn. Want uh, A, uh, zijn die uh, grote mannen dit eigenlijk niet gewend? Nee. Vorig jaar won een uh, Georgiër uh, de zware categorie. En die was nog lichter dan Henk nu. Ja. Um, ander voordeel is dat de grote koning van het judo, uh, Teddy Riner de Fransman, niet meedoet. Ik denk namelijk dat hij daar geen kans tegen heeft. Dat is echt een atleet. En ja. uh, ja, we gunnen het hem zo, hoor, Henk Groot. Nee, God, maar Henk, Henk, he, Henk is, uh, is een goede doen. Ik heb hem uh, vorige week gezien, toen was er een persconferentie. Hij doet uh, geen domme uitspraken meer. Van ik ga dit winnen, ik ga dat winnen. En uh, Hij is heel uh, gedecideerd, maar ook gereserveerd. Nou, en, uh, dus hij, hij maakt goede door, kans. Ja, door scharen, en hij kijkt goed uit zijn ogen. En hij weet van zichzelf dat hij fit is en hij sterk. Hij kijkt goed uit zijn ogen. Mag ik één vraag stellen? Ja. Nick nee, maar ja. In tennis ga je vaak uit van je, van je eigen kracht. Maar nou is hij zwaarder. Moet hij nou iets aanpassen in zijn manier van, van judo? Of, of, of kan hij het nou zo Nou ja, blijven? de manier van judo is zeker anders. Hij gaat niet. Uh, ingewikkelde worpen inzetten want dat dan dan vermoordt hij zichzelf tegen die uh, zware gasten. Ja. Dus hij hij gaat veel tactischer, uh, op straffen. Even, even nog naar de dames. Jules ja. Fransen, Sanne Verhagen. Wie, wie, wie acht jij kansen toe? Beide nou, misschien Kim, wel? Nou, Kim Polling. Hè. Kim Polling is te groot in de klasse tot 70 kilogram. Die, uh, die is daar alleen maar voor goud. Okay. Dan heb je Jules Fransen. Die, uh, die hebben jullie uitgebreid hier gesproken ooit. Uh, die, uh, die heeft allemaal gedoe gehad met Judebond. Is weer helemaal terug. Maakt uh, mooie resultaten. Die, uh, daar verwacht ik ook wel uh, dat uh -huh. ze een medaille kwam. Nou? Maar mijn aandacht gaat uit naar de eerste dag. Dus dat is uh, don, uh, donderdag. Dan uh, komt Sanne van Hagen op de mat. En Sanne van Hagen hebben wij eigenlijk niet meer gezien... sinds de Olympische Spelen. Toen was ze heel boos. Ze verloor. Ze verloor, ja. ze, verloor ze was heel boos op de Judebond. Want de Judebond had haar coach ontslagen een half jaar daarvoor. En ze wenste ook geen andere coach op de, op de stoel. En nu staat ze er weer. Nou ja, nu is ze weer terug. Weliswaar nog steeds boos op de bond. Maar ze heeft eieren voor haar geld gekozen... en is naar Papendal gegaan ja. en die gaat knallen, denk ik. Maar het wordt mooi. Ja. Dank je wel. Ja. Rolof. De laatste vraag gaan we bepalen wie er met de zaag naar huis gaat. Vanaf vrijdag wordt de wereldbekerwedstrijd... drie banden in het Turkse Antalya gespeeld. Voor Nederland is uiteraard... Dick Jaspers een Troef. Dick Jaspers, jongens, is een van de Nederlandse sportlieden... die het allerlangst meedraait in de top van allemaal. Want in welk jaar werd Dick Jaspers prof? A. 1979, toen Gerard Joling nog niet één nummer 1 lid had gescoord. B. 1986, toen Gerard Joling pas één nummer 1 lid had gescoord. Of C. 1990, toen Gerard Joling al twee nummer één had... maar zijn grootste nog moest komen. Uh. 79, 86 uh. of 90... Uh, Christian Kees zeggen, jullie trekken wel. hebben we, uh, goed op samen geantwoorden. Ja, niks dubbel. 86. Ik zit te denken, ik werk, ik. werk sinds 1990 bij Studio Sport. En Zo toen, lang alweer? En toen was hij, was hij al Liep hij al even mee? Dus ik ja, denk dat, dat het B moet ja. zijn. Ja, het is uh, goed. Ja, 1986. Ja. De muur stond nog verdorie. En Dick Jaspers was al prof. Uh, ja, ja, Patrick, jij ja, ook goed. Ja. Ik <laughs> zie het heus. Nee, ik dacht, en morgen, dat zijn de eerste wedstrijden in de halve finales van de Europa League. Ploegen uit vier verschillende landen. Arsenal de Madrid, Marseille en Red Bull Salzburg. Welk land heeft eigenlijk de meeste bekers van de Europa League en daar reken ik de voormalige UEFA Cup ook mee binnen haar landsgrenzen? A. Spanje, B. Italië of C. Engeland? Welk land heeft de meeste? Uh, allemaal B behalve Christie. Christie zegt Engeland. En de rest zegt allemaal Italië. Uh, nee. Ik, ik dat... deed wat Kees deed. Dat, dat zag nee, ik nooit doen. Ja. Dat zag je dat? Ik. Ja, sorry. Uh, nee, het is uh, niet goed, jongens. Nee, uh, Engeland heeft oh er acht, Christy, totaal. Italië negen, maar Spanje wow. uh, tien. Ja, die hebben de afgelopen Zo jaren natuurlijk heel veel oprijding. Ik doe nooit meer wat Kees ja. doet. Nee. Nederland staat trouwens op het lijstje vijfde met vier overwinningen in de Europa League. Dan wel uh, UEFA Cup. We hebben een uitslag. Ik ben helemaal nus. Het is niet heel goed gescoord. Nou ja, nee. dat is inderdaad kan. Je staat weer gelijk met Patrick trouwens mm. bij de 7,8. Het is allemaal <laughs> weer naar reactiesnelheid gecorrigeerd oh. uiteraard. Mm. Voor de kritische luisteraar, mevrouw Visser uit Ankerveen, mailt elke week. <laughs> ja, hè? Ja. Deze is anders altijd weer die... Christy Boogert 11,27. Keurig gedaan, maar de winnaar. Het <laughs> Kees Jonken in 12,11 Ippon, zou je kunnen zeggen. Ja. Oh. Ja. Oh. Ja. Woehoe! Zeerp. Dankjewel, ja, ja. Ulof, voor deze mooie quiz. En dankjewel, uh, deelnemers. En ik ben blij dat er toch één iemand zo goed gescoord heeft. Uh, dit was uh, de Nieuwsbureau voor vandaag. Morgen dan hebben we de mooiste speech van de maand. En natuurlijk ook het Lagerhuis. En zometeen Radio 1 Vandaag met Jan Mon. BNN Vara. NTO Radio 1. Koningsdag op 1. Rechtstreeks vanuit Groningen en Amsterdam.